Het nieuwe Belgische kabinet Di Rupo wordt morgen om drie uur beëdigd. Het kabinet telt dertien ministers. De Vlaamse Christendemocraat van Akkeren wordt minister van Financiën. Zijn voorganger, de Franstalige liberaal Reinders, verhuist naar Buitenlandse Zaken. Als de bewindslieden morgen zijn beëdigd, heeft de formatie 541 dagen geduurd. In Moskou zijn zeker 300 mensen opgepakt tijdens een spontane demonstratie tegen fraude bij de verkiezingen van gisteren. Ze riepen leuzen tegen premier Poetin. Agenten maakten een einde aan het protest, waaraan zo'n 6000 mensen meededen. Onder meer de VS, Frankrijk en Duitsland hebben de Russische regering om opheldering gevraagd over het verloop van de verkiezingen. In de Syrische stad Homs zijn 34 lijken op een plein gedumpt, meldt een Syrische mensenrechtenorganisatie die werkt vanuit Groot-Brittannië. De slachtoffers zouden door regeringsgezinde milities zijn ontvoerd en gedood.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 Goedenavond. Zo, over twee dagen wordt de lagere school van mijn dochter alweer in kerstsfeer opgetuigd. Het is dus een beetje doorwerken deze dagen. Weg Sinterklaas, blij dat hij weer een jaartje vrij is. Nou, misschien bent u ook wel blij dat het achter de rug is. Hij heeft nog mooie cadeautjes gekregen. Er zaten er veel DVD's bij. Misschien wel een paar mooie animatiefilms. Cars 2 heb ik voorbij zien komen. Om er maar eentje te noemen van het onaantastbare bedrijf Pixar. Dat het ene meeste werk naar het andere afscheidt. Allemaal gemaakt met behulp van de computer. Heeft u trouwens in de gaten dat er in Nederland helemaal geen tekenfilms gemaakt worden? Is het u eigenlijk wel opgevallen? Helemaal niks. Niente. No, wanneer was de laatste tekenfilm? Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat is 1983 en die heette zo, als je begrijpt wat ik bedoel. Het was een bommelfilm, terwijl we toch prachtige films kunnen maken. We hebben een reputatie op te houden met documentaires. Schilderen en tekenen kunnen we al eeuwen. Dus hoe zit dat? Vanavond twee jongens te gast die daar verandering in brengen. En dat doen ze met behulp van Sinterklaas. Zij gaan nog wel een paar jaartjes met hem door. Zoals wij met de voicemail jarenlang doorgaan. Dit is de voicemail van Casa Luna.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 Dat was Klaas Drupsteen afgelopen vrijdag. Het heeft al iets geheimzinnigs, deze introductie. Dus ik misschien moet, moet misschien even een paar dingen uitleggen. Uh, sowieso voor iedereen die lang genoeg is blijven luisteren... om zeker te weten wie mijn gasten zijn. Morgenochtend vindt u het hele gesprek... natuurlijk op de website van Casaluna.ncv.nl. Albert het Hoofd en Paco Vink zijn tekenaars... die een langspeel tekenfilm maken over Sinterklaas. Die is nog niet af, die staat in de stijgers. Nou, 2013 gaat hij draaien. Hartelijk welkom, heren. Ja, dank je wel. Wat wordt het als, als uh, Sinterklaas een dier is? Als Sinterklaas een dier is? Goeie vraag, denk ik. Ik denk een, uh, een soort van Dat oude, is Paco. oude wijze uil of zo. Ja, ja, zeker. Ja. Ik denk een heel oude, Een ja. Albert, ja. Ja. ja. misschien ook een hele oude hond misschien. Wel. Dat zou ik ook te denken. Wat voor hond? Ja, een lobbes. Ja, lobbes, ja, misschien een heel oude zo'n Ja, misschien een oude beagle. Gaan jullie de verbeelding meteen aan het werk als je zo'n vraag krijgt? Ja. Je ziet het meteen voor je? Ja, ja ik heb wel weer zin om te gaan tekenen. Ja. <laughs> nou, wil je een papiertje? Ja. <laughs> Want Paco uh, zit te tekenen op ons verzoek... het laatste half uurtje voordat de uitzending begon. En wat was de zoek? Teken mij. Ja. Dus ik dacht, nou, nou wil ik ook wel eens een keer getekend worden. Dan heeft hij daar volgens mij een soort halve karikatuur van gemaakt. Ik heb hem nog niet gezien, maar die gaan wij op onze Facebookpagina zetten... Die komt er dus heel snel opgeslingerd. Maar dat is pas na de uitzending. Uh, maar daar werken we aan. Um, jullie zijn tekenaars. Afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Een paar jaartjes uh, helemaal in de animatiefilm gestapt. Um, de een is een expat. Dat kun je horen aan het kleine accent. Albert het Hoofd. Maar Je bent wel Nederlander. Hoe zit ik ben wel een Nederlander, maar ik heb heel veel in het buitenland gewoond. En ja. hoe komt dat? Ja, waren uh, ze diplomaat. Dus uh, dan moet je meereizen. man, wat een, wat een verschrikkelijke jeugd heb je nou gehad. Ja, dat was echt erg. Uh, van uh, Trinidad tot Irak, tot Engeland. Dat heb ik allemaal meegemaakt. Was, ik, ik maak een grapje, het was het erg. Maar het was, was het ook erg? Vond je het ook nee, nee nou, het is altijd erg als je vrienden achter moet laten. Nou ja, dat gebeurt om de twee, drie nou, vier jaar. vier jaar. Het is, jaar. Het is met... Uh, ja, dat is heel erg. Ja. Ja. Wat vond je de ergste breuk? Van welke land? Ja? Ja. Wanneer, wanneer was het? welke leeftijd voor je het ja. echt het, het naast om dat te doen? Ja, ja op je twaalf, dertien. Ja, toen, ging, toen moesten we uit Trinidad. dat. Ah, ja. Dus dat, uh, ja, Dus is natuurlijk een heel mooi land, hè? tropische eiland. En dus, uh, dan moesten we weer terug naar koude Nederland. Dus dat was wel even wennen, ja. ja. En uh, want als ik, ja, ja, ja, ja, jullie zijn samen hè, in Den Haag gevestigd nu, waar je, jullie, jullie bedrijfje hebt. En, het wordt dan binnenkort ook weer groter. Dan, jij had dus overal in de wereld je kunnen vestigen, Albert. Dus waarom kies je dan voor het altijd gure Den Haag? Ja, nou, als, je, als je eenmaal ben, op eigen benen staat. Ik heb een Nederlands paspoort, geloof ik niet. Ja, maar, nou ja. Dus, uh, maar ja, ik, ik, hou, ik hou echt van Nederland. Ik heb veel landen meegemaakt en ik vind het toch wel fijn hier nog. hoor. Het is ja, en, wel, en waarom dan? Ja, waarom? Is dat Komt het ja. door Sinterklaas, door onze tradities? Dat nou, we we Sinterklaas. virus Sinterklaas en Kerst. Dus dubbel. Uh, <laughs> <laughs> um, maar goed, toch iets wat je deze, naar dit land, naar deze uithoek. Ja, vindt, nou, op een de... gegeven moment heb je het wel gehad met het reizen hoor. Ik bedoel, uh, ja. Ja, je, op een gegeven moment ben je ja, 16 en dan heb je al je vrienden hier. Dan, je net naar, ja. Ja, dan zit je in een middelbare school. en nee. nou, Dan ga je niet weer even vier jaar weer ergens anders gaan wonen. Nee. Ja. Dat is... Paco, ben jij honkvast? Uh, nou, ik hou wel van reizen, maar dat is dan meer vakantie, zeg maar. Oké, okay, ja, uh, ja. Ik ben uh, geboren dan in, in Voorburg en ben altijd wel in de buurt blijven wonen. Ja, dus, je ja. ja, ja, ja, komt niet ver weg in ieder geval. Nee. Nee, nee, nee, je bent nee. van Voorburg naar Den Haag verhuisd. Ja, doen. precies. Nou ja, ik, ik woon nu in Delft, maar ja. uh, altijd wel in de buurt van Den Haag uh, gewoond. Okay. Ja. Jij gaat binnenkort trouwen, klopt. Dat is een beetje ja. het enige wat ik van je, ja. van je weet. Ja. Leuke vrouw? Absoluut, ja. ja. De leukste. <laughs> Dat is heel goed. En jullie zijn allebei dol op Radio Berg, Radio Berg-Eik, hoe zit het ook alweer? Absoluut. Je ja, ja, ja. kan het nadoen, heb ik begrepen. Oh ja, ja, ja. Kan je dat? Doe eens. Ik ga hier geen chef van wiel nadoen, want dat is <lacht> We luisteren bijna iedere dag wel eventjes op de studio naar een afleveringetje van Radio Berg-Eik. Ja, eind ja, van, van de, de dag, even ontladen. Ja. Het gevoel van humor van die... Ja, Die, ja. Die ja. het is jammer voor jullie. We hebben straks wel het hoor, een hoorspel om kwart voor één, maar dat is niet meer Radio Berghuis. Okay. Het, het is nu het bureau. Okay. Dat is iets van een andere orde. Ja, ja. Uh. Zijn jullie altijd aan het tekenen? Ja, nou ja, ja. ik denk dat je dat wel kan stellen. Ja. Echt al van jongs af aan. Ja. Ja. Want hoe begon dat ja. voor jou bijvoorbeeld, Paco ja, zodra ik eigenlijk een potlood kon vasthouden, ben ik volgens mij aan het tekenen geslagen. En dat was echt al vanaf mijn vijfde, zesde. Mijn moeder heeft er nog tekeningen van bewaard en zo. Dus uh, ja, altijd mee bezig geweest. Ja. Dus ja, het was ook een, een logische stap om. Uiteindelijk de animatie in te gaan. Ja. Ja, maar van tekenen naar animatie, animatiefilm, daar moet nog iets tussen. Want dat ja, was bij jou trouwens ook zo, Albert? Ja, ja ook vanaf jongs af aan uh, alleen maar aan tekenen, tekenen, tekenen, stripboeken, stripboeken. En dan ja. op een gegeven moment, ja, ging dat de, ging de multimedia vormgeving in en er kwam wat animatie bij en dat is toch wel leuk. En toen, uh, ja, toch, uh, wat ook leuk is, gewoon verhaaltjes verzinnen en uh, vertellen. Dat is toch wel leuk, als je toch mensen kan bewegen met uh, met je kunst. Dat is de kern van ja. wat jullie doen, wat jullie willen doen. Verhaaltjes ja. vertellen. Ja. ja. Dat wel, ja. ja. Ja, dat ook altijd al gedaan. Ik, ik ben heel erg begonnen met, met stripverhalen tekenen. En ja, dan vind je ook verhalen. En uiteindelijk in de animatie dan breng je echt die figuren tot leven. Ja. Met een reeks tekeningen breng je je figuurtje tot leven. En, uh, ja. en daarmee het verhaal. Ja. Nu je het toch zo formuleert. Um, kijk, jullie zijn bezig met een film die hij gaat trippel trappel weten over Sinterklaas. Daar komen we zo uitgebreid over te spreken. Maar nogmaals, die, die, die is pas in 2013 af. Uh, maar jullie hebben al wel iets gemaakt, zo jong als jullie zijn. Ach, tweede helft, 20 denk ik, hè? Ja, ja. 31. 31, ach. het oh. vind er nog goed, zoiets. <laughs> ik, ik ben nog, uh, ik ben 29. <laughs> en uh, films komen niet zomaar tot stand, dus het heeft wat jaartje nog. Maar jullie hebben al iets gemaakt. Uh, onder andere Paaltje en de Draak. En uh, daar zit muziek bij, die kunnen we in ieder geval even laten horen. Nou, daar gaat de verbeelding natuurlijk wel van werken. Je ziet het al voor je, wat je ook voor je ziet. Want waar gaat het nou over? Heeft u thuis enig idee? Paaltje en de draak. Het gaat over een jongetje met kanker. Hoe zijn jullie daarbij terechtgekomen? Het nou, was een uh, aantal jaar geleden dat ik uh, de vader van Paaltje tegenkwam, Paul Sanders... En uh, ik vertelde hem wat ik deed op de Willem de Koning Academie. Ik maak animatiefilmen. En hij zei: Ja, mijn zoontje is ziek. En eigenlijk er was er heel weinig materiaal voor die kinderen in die tijd. En hij, zei, uh, hij vroeg me af of het misschien niet leuk zou zijn om een tekenfilm te maken voor die kinderen: Voor kinderen Want, met kanker? Ja, of, uh, voor kinderen met kanker, uh, ja. ja. Dus een soort van educatief of iets uitleggen. Om uh, een beetje uit te leggen. Dus uh, en zo is het een beetje begonnen. Zo dat ja. lijkt me dan wat. Ik bedoel, kon jullie ja. meteen als student mee uit uitvoeren? Nee, nou, nee, ik heb heel lang getwijfeld. Ja, kanker, ja, dat is zo'n zware onderwerp. Hoe ga ik dat nou doen voor de kinderen en alles? En dan. Uh, nou, ik heb, uh, toen zei ik, ja, ja. Ik kan je niet nee zeggen, natuurlijk. Dus, nee. uh, ik heb heel lang uh, ja, research gedaan, boeken gelezen. En waren jullie toen al samen? Uh, in het begin nog niet zozeer, zo, maar ik heb het als. Uh, maar heel vrij snel bijgekomen, natuurlijk. Okay. Want uh, ik was echt erg fan van uh, Paco's uh, animatie en tekenfilms. Ik zei, ja, nou, Paco moet ik echt hebben op dit project. Want... Hij is goed, jij bent goed. Ja, hij is echt heel veel te ja. Hij zegt het. Maar <laughs> echt... oh, jij ja. bent een betere tekenaar dus? Ja, van ons twee teken ik inderdaad het uh, meeste. En, ja. en jij, doet, jij, jij zit er een nu beetje niet meer bij te zoveel. kijken zo van, nou, dat is wel, gaat de goede <laughs> kant. Op. Ja, ja, dat, ja. ja, ik teken niet zoveel meer. Nee, meer aan het doedelen en... Uh, maar op het werk op het kantoor doen we heel andere dingen. Dus, ja, ja, okay. Goed, dat is een beetje wel om jullie werkverdeling te begrijpen. Maar, ja. En, en kon, kon jij er meteen mee uitvoeren? Nou, het was inderdaad wel, uh, dat merkte je meteen. Natuurlijk, het is een zwaar onderwerp. En, maar we hebben toch geprobeerd om dat, hoe gek het ook klinkt, op een humoristische manier uh, neer te zetten. En ja, dat het onderwerp de... op, een, op een lichte manier ook bespreekbaar te maken. En, en het zo ook voor de familie, eh, families hè, waarin een kind ziek, ja. ziek wordt... om het daarin bespreekbaar te maken. En ook op scholen, zeg maar. Ja, het ja, ja. Ja, de, de concept van de film was Healing with Humor. Want we wouden niet echt zo'n hele saaie educatieve filmpje maken. Kijk, dit is chemo en dit gebeurt met je. en dit is het, Maar wel echt iets, iets voor de kinderen... waar ze gewoon ook leuk kunnen naar kijken... en ook iets mee kunnen nemen. Zeg. Iets van leren, zeg maar. Zonder dat ze heel zwaar opgelegd worden. En wat moest je van die film leren? Ja, dat je toch een strijd aangaat. Hè? Dat, het niet, uh, dat het niet altijd leuk is natuurlijk, maar dat je het niet moet opgeven. Ja. Dat is eigenlijk de kern. Ja. Het is heel erg hard onder de riem eigenlijk. Ik vind hem geweldig. Dank, ja, dankjewel. dank, ik dank vind je wel. Hem ja. echt, uh, uh, ik was blij verrast, maar sowieso verrast. Maar ik vond hem zo, hij is eigenlijk zo mooi. U hoorde net al een stukje van de soundtrack van Maarten Spruit trouwens. Dat is heel volwassen muziek. Jong jongen mm -hmm. is ook 28. Is ja, ja. Jong bedoel ik. Groot talent. Heeft ook al uh, uh, scores op zijn naam staan en prijzen volgens mij. Jullie trouwens ook hiermee. Ja. Wat mij zo onder andere treft is de kleuren. Er zit een prachtig kleurgebruik in. Dat je niet zelden, niet, ja, echt zelden ziet in animatiefilms. Ja, Waar ja, komt dan... dat vandaan? Hoe, hoe, hoe verzinnen jullie dit? Hoe maak je dit? Ja, nou, kleur gebruiken we ook echt heel erg ook om de emoties in een scène ja. uh, neer te zetten. En uh, van tevoren hebben we ook. Uh, in principe maak je voordat je een animatiefilm maakt een storyboard. Zijn, nu moet je eigenlijk denken aan een soort bewegend stripverhaal, een ja. versie van de film. Maar dat is eigenlijk de hele, de de hele film maak de je film. dan al, toch? In in de, in, ja, in schetsachtige vorm ja, ja. inderdaad. En, uh, en we maken dan ook een colorboard, zodat we kijken naar iedere scène van oké, okay, wat, wat voor emotie jullie hier hebben? Welk moment van de ja. dag is het? En, uh, ja, dus daar denken we, denken inderdaad over ieder kleurtje na wat, wat er in de film zit. Ja. Als, we, als het een heel enge scène wordt er heel snel rood bijgegaan. Ja. Ja, voor ja. De spanning. ja. ja. Maar ja, je wil ook weer niet ja. te flauw zijn, te clichématig. Want, mm. want het mooie is, kanker, je, je, mm. om iets van het concept, van het verhaaltje dat verder zonder woorden wordt verteld, te geven. Je, je gaat, dankzij een, een, een slimme arts, eigenlijk, die het ook probeert uit te leggen aan Paultje. wat heb je nou eigenlijk? Ga je zijn lijf in? Dus je komt, zoals het in films natuurlijk gebeurt, geanimeerd, ga je het lichaam van Paultje in en kom je de kanker tegen. Dat is in dit geval een draak... Ja. die daar van alles op vreet, natuurlijk. Um, waarom vertel ik dit? Weet niet meer. <laughs> ja, het is, kijk, ja, De kleuren hadden wij het over. Ja. Ik ben helemaal de, de, de weg kwijtgeraakt hier. <laughs> Maakt niet uit. Ja, het is een draak hebben we ook gekozen. Het is ook niet om, uh, kijk, het is natuurlijk heel angstig als je het ah, niet, ja. niet kan zien wat er met je is, of zo. Weet je. Ja. Een ziekte, dat kan je niet zien. Of dat, zo, zoals zo'n draak geeft het een vorm. En dan, kan je, dan heb je iets om ja. naar te kijken. Of dan heb je iets, ja, dat is dat. En, ja. De chemokuur treedt erin op. Ja. ja. Moet je ook een kleur voor verzinnen. Ja, dat was een van de moeilijkste dingen, denk ik, waar we mee hebben gezeten. Want daar hebben we ook... Uh, verschillende opties voor hadden. We hadden op een gegeven ogenblik hadden we een soort uh, een zwaard hadden we verzonnen ja. wat een soort eigen leven ging leiden. Uh, maar dat werkte niet helemaal. En ja. uiteindelijk hebben we toen eigenlijk de chemo behandeld als een soort paarsachtig uh, onnozel, uh, ja, bijna een soort van puppy die uit onwetendheid alles aan het opeten ja. is in dat bos. Wat dus een metafoor is voor het lichaam van Paltje. Um, en die, die, die kan het niet helpen. Die, die moet eten. En, en, en dan zijn er andere medicijntjes die ook met hem mee zijn gestuurd. Die moeten hem een soort van in bedwang houden. Ja, en een ja. beetje richten waar hij moet gaan eten, ja. zeg maar. Dus het is allemaal... ja, dat gevecht, wat je wat, wat, wat als volwassenen trouwens ook allemaal niet snapt... wat er in je lijf gebeurt. Ja. Ik bedoel, dat wordt hier zo inzichtelijk gemaakt. Ja. En dan, daarom wou ik het vertellen. Ja. Omdat je komt met verrassende kleuren... voor dat wat geneest of wat uh, gevaarlijk is... De kleur blauw speelt een hele... Ja. De zacht blauw speelt in dat lijf. Een ja, me... hele opvallende rol, vond ik. Ja, klopt. Nee, de medicijntjes zijn natuurlijk ook, ook zacht blauw. En die staan dan natuurlijk weer tegenover de, de knalrode draak... die ja. uh, voor het gevaar staat. Ja. Prachtig, vond ik het. Waar, wordt, waar vind je dit? bedoel Zijn jullie zo klein dat niemand weet dat, dat dit gemaakt is? Of, of is dit juist al iets wat heel erg breed overal verspreid wordt... Nou, het is, het is nu verkrijgbaar via de VOKK. Dat is Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker. En dat is zeg maar een soort van meldpunt als je kind ziek wordt. Ja. Dan sturen ze vaak daarheen. En daar, worden, daar komen daar families en kinderen samen. En die verspreidt nu zeg maar, de DVD. En ook die hebben ook een soort van lespakket. Want vaak als een kind ziek is, die, dan wordt, die wordt dan uit de klas gehaald. En dan sturen ze een soort van lespakket met wat is er nou gebeurd met de kind. En ja. nu sturen ze ook. Een paaltje in een draak mee, dus een soort van, ja, soort van, om het bespreekbaar te maken. Dus, en, um, en ja, dus via de VOKK kan je de DVD bestellen. Nou, dat is al heel wat, denk ik. En, uh, ja, en dat is, uh, Want jullie hebben hier en, wel prijzen mee gewonnen, sowieso. We zo, hebben, op, ja, we hebben een aantal prijzen in het buitenland en binnenland ook gewonnen. Mm -hmm. en, uh, en gaat er dan ja, meteen een markt open voor jullie? Uh, nou ja, we krijgen wel van die landen waar we gewonnen hebben... Zijn er altijd, zijn er altijd een paar mensen die een mail sturen... ja, deze ziekenhuis heeft deze DVD nodig. En dan, Hij wordt inmiddels ja. verspreid in Amerika, ja. in De, Denemarken... Zwe ja. Zweden, De Noorwegen, Noorwegen. Dat, ja. Kroatië, Italië... en we zijn nu bezig met Duitsland. Ja. Dus Langzaam al die verenigingen, want elk land heeft zo'n soort van vereniging van die ouders... en die, die willen heel graag deze DVD... En, het duurt een tijdje voordat ze dat uh, ja, kunnen bestellen. Maar die zijn... ja, met paaltje. Heel goed. Heel goed. Die is oud. Die is uh, hard aan het puberen, als ik dat mag zeggen. Sorry, Paul. Maar... <laughs> Hoezo? Was je vol? Ja, ja, hij, is, hij is inmiddels uh, 17? Ja, 17, 18. Ja. Ja, ja. En uh, ja, ja, vroeger het was hij uh, heel klein, lief jongetje. Grote beeldjes, En nu is hij inmiddels ja, een man. Ja, <laughs> Volgens mij dus, Ja. ja. Maan, waar ligt de speelgoedfolder? Ik moet mijn verlanglijstje afmaken. Maam. Op tafel, Julian. Maar geef eerst Bello en Fredje eten. Oh, wil jij het doen, mama Alsjeblieft. Ah, vooruit dan maar. Eten, jongens. Kom, Bello. Uh. Fredje. Kom nou, kom nou. brokken, brokken! Moet je ruiken? Oeh, dit ruikt lekker. Julian, geen pepernoten voor de dieren heb ik toch gezegd? Pepernoten? Mm, dat rook heel lekker. Waarom mag ik dat niet eten? O oh, Fredje, je weet toch dat sommige dingen niet voor dieren zijn? De leren banken, en de gordijnen, dit is dan het eten op de tafel. echt een preview, preview, preview. preview want het is um, nou ja, de, van, uit de soundtrack van een film die nog helemaal niet bestaat. Triple Trappel. Die um, gemaakt wordt door Paco Vink en Albert Het Hoofd. En jullie zijn er nu eigenlijk volop mee bezig. In welke fase zitten jullie nu ongeveer? Dus de animatie Sinterklaas film. We, we hebben eigenlijk net uh, de storyboard fase gehad dit fragmentje kwam daar ook eigenlijk uit. Het zijn allemaal tijdelijke stemmen die, die wij zelf en, en collega's zeg maar hebben ingesproken. Zodat je een, een duidelijk beeld krijgt van hoe het gaat worden. Ja. Want, want ja, eigenlijk edit je een animatiefilm al voordat, voordat er geanimeerd gaat worden. Omdat animatie zo duur is, je kan, het niet, ja. uh, je kan niet zomaar meer animeren en dan uiteindelijk besluiten om erin te gaan knippen. Ja. Uh, want dat, dat zou gewoon te veel tijd kosten. En in die fase zijn we nu. We hebben nu een vierde storyboard-versie af inmiddels. en Die is goed. Die is bijna goed. Er wordt nog wat puntjes op de i. Een paar scènes moeten nog veranderd worden of verbeterd worden. En dan. gaat Die film gaat er dus ook echt komen. Het is niet zomaar dat je denkt van nou het is nog een droom. Nee, nee, die gaat nu echt komen. Je hebt er geld voor. Dus Filmfonds heeft geholpen. Hij heeft toekenning inderdaad. En wat is het idee van deze film? trippel trippeltrappel. We had het al over dieren aan het begin. Uh, de verhaallijn? Of, ja? Uh, ja, de verhaallijn. Het gaat eigenlijk over een, een klein fretje. Wat uh, nou, doel is op... Uh, hij, heeft, hij heeft een rolschaats en daarmee race hij zeg maar, door, de, door de kamer heen. Die gaat op een dag kapot. En hij besluit dan, oké... Okay, de dieren die moeten ook eigenlijk uh, van Sinterklaas cadeaus krijgen. Dus hij gaat samen... hij trommelt al zijn vrienden op. Ze gaan lijstjes maken. En ze gaan uh, op, uh, ja, op uh, tocht naar de, naar de stoomboot toe. En dan, als ze daar eenmaal aankomen, dan ontdekken ze eigenlijk daar een rat op het schip. Die zich daar schuilhoudt en allemaal cadeautjes voor zichzelf houdt. En ja, vindt vindt dan een soort confrontatie plaats. Meer ga ik niet flappen. Nee, ik ga niet even... Maar goed, dat is even een waar waar het verhaal gaat. Gaat dit een succes worden? Het moet het worden. Hoezo moet het worden? Hoezo moet het nou, wij geloven er heel erg in. En ja, ik denk dat ja. we, we hebben zo lang nu al uh, aan het verhaal gesleuteld. En uh, ja, het, moet, het gaat heel erg leuk. Maar waarom geloof gelo je? Ja, je moet erin geloven, maar waarom geloof ja. je erin? Want je krijgt anderen zover dat die mm -hmm. geld gaan geven... en dat die er ook in gaan geloven. Dus er moet iets, iets in zitten. Waarom geloof jullie erin? Nou, het ja. is een project wat, denk ik... Naast dat het gewoon een hele leuke film moet gaan worden... is het ook heel erg belangrijk voor de animatiesector in Nederland... dat er weer een, een Nederlands animatiefilm gemaakt gaat worden ja. in Nederland. Dus de, de eerste sinds, ik noemde die van Bommel, ja. Ja. 1983... die ja. misschien mensen nog zouden, zouden kennen. Ja. Ja, heel lang... Als je begrijpt wat ik bedoel, daarna is er nog één geweest... maar die was geen succes. Het is, is al, al decennia dus geen lange animatiefilm. Nee, dus daarom dat zei, het is het heel belangrijk dat, uh, dat dat weer gebeurt in Nederland. Het is erg jammer, want we zien ook heel veel talent... die gaat gewoon naar het buitenland... En dan denk je, ja, we, kunnen, we, we kunnen toch gewoon hier ook weer een film maken, een animatiefilm. Dus uh, ja, dat is eigenlijk. Uh, ja, nou ja, ja, we hebben inderdaad echt de ambitie. En dat was het ook toen wij zeg maar, afstudeerden van, van de academie. Toen was het, was het vrij onduidelijk van, oké, okay, we, kunnen we nu ergens bij een studio aankloppen in Nederland en daar, uh, daar werk krijgen. Nou ja, goed, er zijn, natuurlijk zijn er animatiestudiotjes in Nederland, maar dat zijn allemaal kleine bedrijfjes. En, ja, echt grote producties worden hier niet gedaan. En, en dat is toch wel... Uh... Het was niet meteen onze ambitie om dat te gaan doen. Maar na Paltje en de Draak. Een film van, van bijna een half uur hadden we wel... Dat smaakte naar meer, ja, zeg maar. Wij, wij, jullie gaan bewijzen dat het kan. Ja, ja. het moet kunnen, ja. Hij, uh, is dit nou de raarste muziek die iemand mee heeft genomen? Dat vraagt hij dan aan mij, Albert Het Hoofd. Terwijl deze muziek... Ja, dit is wel de raarste muziek die <lacht> iemand heeft meegenomen in Zeven Jaar Casaluna. Ja, nou, dat is toch mooi. <lacht> Jij houdt hiervan? Ja, het is een beetje een grap in onze studio. Dat we Klaus ja. Woenderlich ook draaien bij ons. Om even, hè, weer, om even, even te worden, benenkt. weer inspiratie te vinden. Precies. Precies. Een beetje Radio Bergijk, ja, uh, ja, uh, stemming te creëren. Het mag geen steriel... Uh, Mag niet, ja, we het moet wel zijn, leuk blijven. Het moet leuk blijven in de studio, <laughs> natuurlijk. Hè? Ja. Humor is ook wel onze passie. Ja, Kla Klaus Woenderlich <laughs> heeft dit meeste werkje ge gecomponeerd, dames <laughs> en heren. Misschien dat we daar nog even inbiedig naar moeten luisteren. Totdat het echt helemaal is afgelopen. Of zullen we dat niet doen? Oh. Nee, ik heb genoeg gehoord. Oh, jij wel? Hebt... Oh, kijk ja, ja. Uh... <laughs> En zo zitten ze dan natuurlijk <laughs> ja. ook. Um, hoe hard wordt er gewerkt door jullie in zo'n studio? Nu het toch over hebben. Met hoeveel mensen werken jullie nu? Uh, op moment zitten we met z'n vijven. Met z'n vijven? Een klein teamje nog. Ja, ja. Okay. Maar uh, als Triple Trapple gaat beginnen, zitten we rond de twintig. Wanneer gaan jullie beginnen? Als het goed is, volgend jaar april, maart. En dan gaan jullie zo. beginnen met de laatste fase. Ja, dan gaan, dan gaan mensen echt tekenen. tekenen ja, ja. Ja. Um, hoeveel kost de film? Ja, het, het staat nu op een budget tussen de 1,5 en 2 miljoen. Ja, staat dat staat het budget nu. Dat geld hebben jullie binnen? Nee. Uh, niet alles, nee. Dat okay. is, uh... Een film, nou ja, kijk, ik noemde in het begin, begin al de naam van Pixar. Het grote bedrijf dat inmiddels door ja. Walt Disney is uh, opgeslokt. Maar dat scheidt wel... Prachtige films af. Ik weet niet of, jullie, of dat een scheldwoord is voor jullie, Pixar. Nee, Absoluut niet. niet. Nee, nee, nee, Want veel mensen weten dat misschien niet, maar Pixar is eigenlijk uh, gestart door mensen van. het zijn allemaal ex-Disney ja. mensen. En toen, uh, toen Disney Pixar overnam, was altijd de deal dat die mensen van Pixar de leiding, de creatieve leiding over Disney weer zou krijgen. Okay. Dus het is eigenlijk weer. Uh, ja, hoe zou ik zeggen? Ja, weer samen en positief uh, ja. Ja, hoor. Ja, positief Goed, het over. gaat om Toy Story, uh, Cars, nou ja, noem ze maar op. Up, up uh, wat ik een fabuleus mooie animatiefilm vind. Een van de laatste. En zo zijn er wel meer. Want ik heb een dochtertje van acht, dus ik zit daar. Okay. Ja. Ik werk ze allemaal af, één voor één. <laughs> um, daar werken ze met budgetten van 100 miljoen. Er zitten duizend man op een film te tekenen. Jullie gaan straks met twintig aan de slag. Hoe halen jullie het in godsnaam in je hoofd dat je denkt dat dat gaat lukken? Nou ja, ten eerste doen wij zeg maar een andere techniek dan Pixar. Die maken 3D-animaties. Wij uh, tekenen eigenlijk alles. Uh, je moet zien, 3D-animatie, dan maken ze eigenlijk een soort van... Uh, digitaal uh, poppen, zeg maar, ja. met een skelet erin. En uh, dan gaan ze animeren. Uh, ja, wij tekenen alles uh, beeldje voor beeldje en... Uh, ja, dat maar... ja. is de vraag ook weer. ik moet zeggen, ja, we zijn niet, we zijn niet in we zullen nooit dat niveau van Pixar halen. Daar moeten we echt eerlijk mee zijn. Nou ja, qua bedoel... animatieniveau niet, maar nee. we proberen natuurlijk wel uh, kwalitatief een hoogkwaliteitsfilm uh, een, een hoog ja. af te leveren. Ja. Nou, als ik als ik paaltje de draak zie, denk ik, dat kunnen, dat kunnen jullie dus ook. Ja, en ik denk dat het daarin heeft, ook het ja. belangrijkste is... Dat, dat ook weer een goed verhaal uh, hè, wat een kijker mee kan slepen. Dat dat een van de belangrijkste dingen is. Mm -hmm. Los van, ja, je kunt er een miljoenen budget tegenaan gooien. Uh, maar daarmee heb je nog geen goed verhaal. En ik denk dat dat, ja, ja met de ambitie die we hebben... En, uh, dat, dat, dat dat zeker moet lukken gewoon. Ja. ja. En wat is, wat is overigens het, het, het geheim van Pixar? Is dat, is dat de hoeveelheid geld? Of, of, um... ja, jullie hadden, ja, zijn zijn er zelf ook dol op. Dus je vindt dat... Voor hun was altijd ook verhaal centraal. Ja. Echt heel, ze, hebben heel, ze zijn heel goed met dat. Ja. Dat, doen ze, dat doen ze heel lang over voordat ze dat verhaal compleet hebben. Ja. Dus dat is ook hun, hun kracht. Storytelling. Zoals ja, het echt goede verhaal vertellen. vertellen ja. Maar ik vraag me altijd af, wanneer is een verhaal goed? Want jullie moeten het, het verhaal goed hebben op papier, hè, als storyboard, dus in ja. de beeldjes. Wanneer weet je nou, nu zit het verhaal goed? Ik bedoel, dat... ja, daar, daar gaat een proces over. Het is niet dat je één keer uh, met die eerste script... het verhaal is goed. Dus je moet, dat gaat, het gaat gewoon ja, over drie of vier, vier versies heen. En, en elke keer ben je toch uh, gewoon puntjes aan het bijen scherpen. Dit klopt niet of dat klopt wel. Is dat grappig? Ja, dit is grappig. Nou, dan houden we het erin. En, ja, en op een gegeven moment, we zijn eigenlijk nu nog, toen we onderweg hier waren... We zaten we ook weer nog te denken over de triple -trap verhaal. Wat kunnen we ja. nog verbeteren? Dus je bent gewoon constant bezig. Op een, een gegeven moment moet je ja. natuurlijk wel zeggen... oké, okay, ja. het is klaar, het is nu, nu dus je moet dit slag, gaan we het maken. Ja. En ik denk dat je dat kan doen als, als je een storyboard hebt wat uh, lekker wegkijkt. Zodat je eigenlijk vergeet dat je, dat je aan het kijken bent naar een verhaal. Zodra je eigenlijk dingen gaat opvallen van, nou, ah, dit klopt niet... dan is het eigenlijk al geen goede... Dan is het een goed verhaal. Want je ja. moet er echt in mee worden genomen. Ja. En geen tijd hebben om te denken: hé, hey, dat, dat klopt er niet. Als ja, ja, je, je vra überhaupt vragen stelt, dat je vragen gaat overgangen. Dan... Nee, je moet als kijker ja. echt worden meegenomen. En dat is. Uh, ja. Ja. Dan weet je dat, dat het storyboard werkt. Ja. En um, jullie tekenen, maar op de computer teken je. Een van de grote ja. Ja. discussiepunten in de wereld van de animatiefilm is. is het gebruik van de computer. Ja. Of is dat al een, uh, ja, achter de rug, die ja. debatten over voor- en tegenstanders? Ja, ja, vroeger, de animatoren die tekenen natuurlijk allemaal op papier. Hè? Je hebt er ja. stapels, kilo's van papier. En dan moest je gewoon net als een flipboek gingen dat animeren. Ging tekenen. Wij doen in principe hetzelfde, maar dan digitaal. Dus we hebben van die, het zijn van die Wacom-Sintiq beeldschermen, het zijn grote beeldschermen. En dan kan je gewoon met je pen, kan je, kan je er gewoon op tekenen, zeg maar. Dus je bent gewoon virtueel ja, je, aan het schetsen. Dus en nog steeds tekenen. de handeling, nog van, steeds de handeling van, ja. een, van een potlood, ja. ja. En zo uh, lossen we dat uh, probleem op. Ja, maar dat is, dat is wat anders dan de, de computertechniek die Pixar gebruikt. Ja omdat dat 3D is. Ja, 3D ja. Is, is misschien verwarrend omdat ze werken met een 3D techniek. Maar dan heb je ook nog weer de film, bioscoopversie ja, die in 3D is... waar je een brilletje voor nodig hebt. Ja, maar, ja. maar ook als dat niet zo is, dan werken zij met, met drie dimensionale uh, poppen. Dat en dat figuur, filmen ja. ze. Ja. Ja. En dat is, je, kan, je kan wat wij doen het beste vergelijken met wat de oude tekenfilms uh, van, van Disney. Bijvoorbeeld, uh, ik noem uh, een Jungle Book. Ja. Uh, dat is allemaal inderdaad met de hand getekend. En uh, inderdaad, uh, de films zoals Toy Story, dat is, dat is 3 d Ja, dat, dat verschil zie je ook wel heel duidelijk, denk ik. Ja, grafisch kun je dat wel zien. En, waarom, ja. en, en jullie, is het noodgedwongen dat jullie dan voor de, wijze van spreken, de oude techniek gebruiken... ...tweedimensionaal tekenen? Of zou je het liefst, is de droom ook bij jullie dan? Nee, ja, ik zie het niet per se als een, als een oude techniek. Uh, het is een andere techniek. Zo heb je bijvoorbeeld ook uh, klei-animatie, dat wordt ook nog steeds gedaan... Uh, gewone poppa-animatie. Uh, Cut-out-animatie à la South Park. Uh, je hebt heel veel verschillende soorten technieken. En voor ons was het eigenlijk, omdat we altijd getekend hebben... een soort van logische stap op, uh, om 2D-animatie te mm. doen. Ja. En het wordt ook nog steeds, nog steeds gedaan, 2D-animatie. Ja. Ja. Maar het heeft wel, Paltje en de Draak... het heeft ook iets van de oude Disney, zou ik bijna zeggen. Ja. Dat is echt niet, dat lijkt niet op Pixar. Nee, dat gaat veel eerder terug op... Ja, klopt. Ja, daar ja, liggen ja. ook eigenlijk onze grootste inspiratiebronnen. De oude ja. Disney, oude Warner Brothers. Warner Brothers van de 40, 50 oude Bugs Bunny, Roadrunner. Dat zijn de grootste invloeden voor ons. Ja. Hm. Lekker. Ja, ja. Vindt wel lekker. Had jij, uh, had jij ook muziek meegenomen? Ja, ja ik, had, ik heb ook een liedje bij me inderdaad. Ja. Is dat het een beetje in dezelfde orde? Nee, totaal niet. Nee. Nee. Nee, ik, heb, ik heb een liedje uitgekozen. dat is eigenlijk dus uh, ja, Ik ga dus volgend jaar trouwen, zoals je al zei. En dat is dus een liedje voor mijn uh, verloofde. Ja. Helen, your eyes shining, and you're beautiful, so I just had to come and sing to you, and Helen, made me feel alive last night just to meet you, so this is the best I can bring to you, cause you sent me singing through the woods last night, you You sent me singing through the feeling all right. You sent me singing through the words last night. You sent me singing a happy singing, boy, because of you. Because of, because of you, yeah. And Helen, I don't know you don't know me but what can I say I just like you and Helen I'm just trying to bring to you all the things I would love for you to bring to me too cause you sent me singing through the woods last night Like you send me singing A happy singing boy Because of you Because of you mm -hmm. And Helen There's people around this country Taking risks or Being who we can be And Helen Step outside the door with me. Really take the chance of being free. I will do it. Yeah. You sent me singing through the woods. Last night, you sent me singing through the feeling alright. You sent me singing through the woods. Last night, you sent me singing. I'm a happy singing boy of you Someone make you remember Those dreams you dreamed in December I feel life coming through ya And it made me want to pursue ya I feel alive I feel alive I I feel alive, and it makes me wanna hold to ya. You sent me singing through the words last night. You sent me singing through the feeling alright. You sent me singing through the words last night. You sent me singing a happy singing boy because of of strange bijna net zo goed als Klaus Hoener muziekkeuze van Paco Vink Um, wie, wie is dit en wat is dit, Paco? Ja, dit is uh, Bendis Lopy met het nummer uh, Helen. Ja, ja. Dit vind je gewoon een. Oh, je, je, je, je toekomstige vrouw heet Helen. Uh, ja, Helen. Oh. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja, nee, dan, is het, dan begrijp ik het Duidelijk. Een, een cadeautje voor, uh, voor Helen is dit. Ja, is... Ook lekker. Mag je dit ook draaien op, de, op kantoor? Jawel, ja, het is niet alleen maar Klaus wat de klok staat. Hoor. Nee, dat is echt. uur. Dan zouden mensen gillen gek worden. Maar... <laughs> Na ene, uh, ja, het is natuurlijk toch pakjesavond geweest voor een aantal mensen. En jullie film gaat over trappel. Na ene wil ik met luisteraars wel doorpraten. En dan toch misschien wel over Sinterklaas. Omdat het natuurlijk ook altijd een moment is waarop dingen verwerkt worden via de gedichten. Dus mijn vraag aan u als luisteraar is... Uh, uh, heeft u nog echt een bijzonder gedicht gekregen of geschreven? In, in, inderdaad, een van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar is verwerkt. Of een mooie karaktertrek. Heeft u misschien bijzondere ervaringen met Sinterklaas gehad... Um, daar kunt u natuurlijk over bellen met verhalen 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Luna en trouwens van Radio 1 de hele nacht 0800-1121. En als u iets wilt vertellen over animatiefilms, of wat animatiefilms in uw leven betekent, hebben we dan zijn we daar natuurlijk ook um, heel blij mee. Hebben jullie trouwens Sinterklaas gevierd überhaupt? Ja. ja, gisteren, gisteren ook. Maar dat, ja. dat, dat, dat doen jullie nog wel allemaal. Ja, mijn moeder, ja, moeder doet toch stiekem weer uh, een rijmpje even maken... en toch een surprise. <laughs> dat we het. het weten. Ja. Ja, ja, ik heb ook met uh, de hele familie inderdaad. Ik ben net een klein neefje, dus uh, ja. Ja, ja, dat is, Want is, is dat Sinterklaas je, je, het onderwerp van jullie film is? Althans, dat de dieren dus ook Sinterklaas willen vieren. Is dat omdat je... Oh, moet misschien wel werelderfgoed worden, Sinterklaas, onze traditie... Is dat, is dat commercieel gedacht? Is dat slim gedacht? Is dat omdat je ook echt houdt van die traditie? Ja, je, ja het is... Een beetje van allebei. Ja. Ik zou zeggen, commercieel is het ook wel, was het ook wel een, een goed idee, zeg maar. Want Sinterklaasfilms doen het goed elk jaar ja. in een bioscoop. Dus we dachten, ja, kijk, we gaan weer een animatiefilm uh, ja. maken in Nederland. En dan ja, je moet het wel een beetje wat uh, trekken, want je kan wel een heel bizar verhaal gaan maken... En, nou ja, het is natuurlijk een risico als je, als je ja. een animatiefilm gaat maken. En natuurlijk is het een bepaalde ja. zekere factor. En, uh, ja. Maar ook het Sinterklaas-thema leent zich ook erg goed voor een animatiefilm. Ja. Want ja, nou, zoals ik zei, we zien elk jaar de Sinterklaas-live-action films uh, voorbij gaan. En dan is het weer zo'n zo heel lullig stoombootje die op de, binnenkomt op de haven of de Pieten. Die doen weinig acrobatisch. En, kijk, nu hebben we echt de kans om uh, los te gaan op het. Ja, ah, kijk, dat is natuurlijk de silver screen met. Uh, ja, Echt een grote stoomboot neerzetten of echt uh, pieten die dan vliegen door de, uh, door de lucht over de daken. En, en ja, dat, uh, ja dus, dus, en, het leent ja, zich wel goed voor animatie. Dus het was een beetje van allebei. Ja. Ja. Want je kan dus echt spektakel maken. Ja. Ja. ja, maar daarnaast is eigenlijk ook wel de hele Sinterklaas setting, is ook deels. Uh, de hoofdrolspelers zijn natuurlijk de dieren en eigenlijk is Sinterklaas zelf. Die zit eigenlijk maar in één of twee scènes in de film. Dus hij heeft er een klein een beetje een bijrolletje. Okay. Het is meer de. Ja. Ja. Ja, het, dier het verhaal gaat niet over hem, of dat er weer iets misgaat met het feest. Of en, nou. en die dieren um, die moeten dus karakters hebben. Ja. En dat lijkt me, wil het slagen, dan moet dat dan moeten jullie dat als meesters gaan doen. Ja, ja klopt. Daar als het echt bijzonder wordt, dan zit het geheim daar, denk ik. Want dat is, dat heb ik begrepen, is eigenlijk een van de moeilijkste dingen om, bij animatie. Om, ja, je kan een poppetje tekenen, maar hoe wordt het een karakter? Ja, goeie, ja. Goed acteerwerk. Ja, maar he, goed acteerwerk? Ja. Nou, een, een animator is in principe gewoon een, een acteur. Maar die legt gewoon zijn, hè, zijn performance op papier en niet voor een camera. Dus dat hangt ook af van uh, goed acteer. En, ja. Dus je, je, je, je verplaatst je als tekenaar in... Uh, de ziel van zo'n ja. poppetje. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat is het. Ja. Ja, ja dat, is, dat klopt helemaal. Dat, dat is, je gaat, voordat zo'n figuurtje dat tot, tot leven wekt, ga je dat helemaal uitdenken. En, en wat, wat denkt zo'n, in dit geval een fretje, want dat is de hoofdrolspeler. Hoe gaat hij bewegen? Inderdaad, welke leeftijd heeft hij? En, en hoe uh, reageert hij op dingen? En, en in dit geval is het, is het een, een klein, enthousiast jongetje... die heel graag uh, het Sinterklaasfeest wil... En uh, hm. ja, dat, dat moet je in het acteerwerk natuurlijk meenemen. Hm. En bij andere, bij andere figuren, uh, ja, daar maak je ook echte karakters van. Er zit een wandelende tak in die uh, ja, heel stijf is, <laughs> zeg maar, qua karakter. Dus uh, die beweegt daar ook naar. En uh, dat geldt eigenlijk zo'n beetje voor alle karakters in de film. Die hebben ja. Ja, karakter. Dus, ja. Ja. Ja, dat is, maar het is grappig dat ik dat, dat eigenlijk nooit realiseer. Dat de psychologie ervan, dat je, je noemt het, acteerwerk. Ja, ja. het is acteerwerk. Dat vind ik fabuleus dat je als tekenaar daarover... Over zo, zo over spreekt. Ja. Ja. ja, als je ook ziet... Ja, je ziet ook bij Pixar, weet je, vaak zie je, zie je de animatoren ook gewoon... ze gaan zichzelf gewoon filmen, dan gaan ze hele scènes uitacteren. Je moet er toch ja. ergens van hebben. En dan, ja, dat, dat performance zet je dan gewoon op papier. Ja. Of in de computer, of hoe je dat wel. In een levendige verbeeldingskracht. Ja. Ja. Hoe lang doe je over vier seconden? Oh jee. Uh, denk denk je... eraan hoe snel die <laughs> jullie tekenen ja, hebt, ja, mannen. Ja. Eén of twee ja. dagen, denk ik wel. Ja. Ja. Als het tegen zit, een week. Ja. <laughs> Als het niet komt. Moe ja. naar, jullie moeten ook ongelooflijk veel geduld... of nee, misschien wel doorzettingsvermogen. Ja, het, het is, het is ah, monnikenwerk. Mon ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar, ja. maar, maar wel, wel leuk. Dan prachtig monnikenwerk. Goed dat jullie daar wat over verteld hebben... En uh, ons alvast lekker hebben gemaakt. Want hij komt pas in 2013 uit. Trippeltrap, ja, ja. maar hij gaat er komen. En dat hoop ik ook echt van harte. Want wat ik gezien heb van jullie werk, dat vind ik veelbelovend. Ik hoop echt dat hij veel bekomt. En ik ja. wens jullie heel veel succes daarbij. Dankjewel. Dank wel. Dank ja. Albert het Hoofd, de Paco Vink. Uh, we gaan van ze horen. En ik hoop dat we van u ook iets horen. Ik zei het al: u kunt bellen met uh, verhalen over Sinterklaas in alle mogelijke vormen, natuurlijk. Misschien wel vooral zoals het nu gevierd is vanavond of het afgelopen weekend. Liefst via de gedichten, Daar kunnen we er misschien wel iets van voorlezen. Want er zitten altijd van die persoonlijke verhalen in verwerkt. Ook wel een soort karaktertekeningen. Nou, bel daarover met 0800 1121. En alles wat met het feest, ons nationale en misschien ook wel werelderfgoed te maken heeft, kunt u over vertellen. En ook natuurlijk, als u iets wil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 Boek 1, aflevering 21, 1959.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 Een voorbeeld van Fransen. Jij houdt dat tegen beter stand. Gij. Maar de Duitsers doen het dus ook. Dit zijn Rijnlanders. Ik weet niet hoe of dat bij de Westfalen en Pruisen is. We fahren nu door het älteste viertel der stad. Dat teilweise schon zur Zeit der Römer gegründet. worden is. En dan op die autobahn naar Süden waarin ze onze heutige excursieun brengen Dat die Römer gerade hier gerade siedelden, hoeft niet te verwonderen, als ze weten dat de inwoners van deze stad nog een jaar langer leven... dan de übrigen bundesbürger <lacht> Hebt u begrepen wat Seiner gisteren bedoelde... toen hij onderscheid maakte tussen de inhoud en de vorm van tradities? Mijn Duits is zeer slecht. En voor onze uitländische gesten, aan linken linkerzijde zien ze nu de Drachenfelsen. Hebt u alles geprobeerd een verspreidingsgrens op een van onze kaarten te vinden? Zoals waar Sainer het over had? Ik heb het plan om mij daar deze zomervakantie in te verdiepen. Het is mij met de kabouters niet gelukt. Dat is een chaos.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 Dag, meneer Slofstra. Dag, meneer Koning. Is de Bruin er niet? De Bruin is veertien dagen met vakantie. In pensioen Ruimzicht in Valkenburg. Omdat hij overmorgen 25 jaar getrouwd is. En Nijhuis? Nijhuis is er niet. Dag, meneer Van Nieperen. Morgen. <laughs> Wat is dat toch een eigen nadere snuit? Waar gaat die nou heen? Toch, de steden natuurlijk. Dat begrijp ik, maar daar zit hij toch ook op stol. Daar is hij alweer. Zo. Hm. Zijn ze er niet? De Bruin is met vakantie. In pension Ruimzicht in Valkenburg. Omdat hij overmorgen 25 jaar getrouwd is. Wie hebben er eigenlijk nog meer een sleutel? Birta, Nijhuis en Dientje. Goedemorgen, heren. is is de Bruin, niet?